Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronapandemie is zo goed als zeker begonnen op een markt in Wuhan. Dat is de conclusie van een groep internationale onderzoekers... onder wie viroloog Marion Koopmans. De eerste acht mensen ter wereld die corona kregen... werkten op een dierenmarkt in de Chinese stad... Ook werden virusdeeltjes gevonden op spullen van het marktterrein. De dieren die er werden verkocht, zoals vossen en wasbeerhonden... zijn volgens het onderzoek waarschijnlijk de dragers van het virus. Hoe zij corona kregen is niet meer te onderzoeken. Het Amsterdamse koor kijkt of ze aangifte gaan doen tegen sprekers op een feestje. Op beelden is te zien dat mannen seksistische uitspraken deden op dat jubileumfeest... Collega Gerrie Jijkoff heeft het filmpje ook gezien. En daarbij werden toespraken gehouden waarbij het woord hoer, hoeren, veel vaker viel. Ook werden vrouwen aangeduid als sperma-emmers. Aan alle kanten komen boze reacties binnen. Drie leden die spraken en in het bestuur zaten zijn opgestapt. Het koor heeft de inschrijving van nieuwe leden voorlopig stopgezet en er wordt aan meer gewerkt. De gemeente heeft ook gezegd ze zullen kijken of er maatregelen nodig zijn genomen kunnen worden. En de Universiteit van Amsterdam die heeft aangekondigd dat de subsidie die al was stopgezet, dat die niet hervat zal worden. In Herwenen in Gelderland woedt een grote brand in een champignonkwekerij komen dikke zwarte rookwolken uit het pand. Mogelijk komt er ook asbest vrij, dat wordt nu onderzocht. Mensen die in de buurt wonen moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Er zijn geen mensen gewond geraakt. En ruimtevaartorganisatie NASA wil weer astronauten naar de maan brengen. Volgend jaar zou het al zover kunnen zijn als alles goed gaat. Waarschijnlijk gaat er in augustus al een testraket naar de maan. Daar zitten dan dus nog geen mensen aan boord. 3, 2, 1... Zero. Heb ik het weer nog. Het blijft grotendeels droog vanavond. En vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen ook droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt dan 19 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd files bij Amsterdam, voornamelijk doordat de A10 Zuid is afgesloten vanwege werkzaamheden. De A4 is ook dicht daar. Het zorgt voor oponthoud op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. De vertraging is een kwartier. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ook 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10. En bij Durgerdam op de A10 is een ongeluk gebeurd en dat kost je nu nog 5 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Luisteraars bij ZFM Jazz. De zon schijnt nog steeds in Zandvoort. Het is heerlijk weer. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben ook de samensteller en presentator... van het tweede gedeelte van dit jazzprogramma... op uw favoriete station ZFM uit Zandvoort. Uh, we begonnen de tweede uur met uh, Dizzy Gillespie... ...van een verzamelaar. Ik kon de bezetting daarop niet terugvinden. Maar omdat het thema zomer is vandaag... Uh, ...was de titel van dit nummer Long Long Summer. Uh, ik heb al een aantal uitvoeringen gedraaid in het eerste uur van uh, Summertime. En we gaan nu naar een Nederlandse uitvoering luisteren. Een geintje, een beetje. Het is... Uh, Mia Beck die heeft uh, ooit bij haar 50 jarig jubileum een jubileum-cd uitgebracht. Uh, en daar hoor je haar met uh, de Nederlandse versie van Summertime, Zomertijd. Summertime! Zomertijd! En de living is easy en het leven is ijzig. Fish are jumping, bakvissen zijn spurig. But the cotton too high Maar hun katoentjes te hoog Oh, your daddy is rich Oh, wat heeft je pa een poen And your ma is good looking en je ma heeft een new look on So hush, little baby Dus hush, kleine baby Don't want you cry Krij niet zo One of these mornings Op een van deze morgens You're gonna rise up, singing. Ga je onder het reizen? Zingen! And you spread your wings je spreidt je... Wings? Een bepaald merk, sigaretten While you take to the sky En je neemt de schade op Until that morning Tot op deze morgen There is nothing will harm you ...zal Harm je niets doen. Cause your mommy and daddy... ...standin' by... ...want je mommy en papi staan erbij. <laughs> Dat was Pia Beck. Even een geintje er tussendoor. Altijd leuk. Uh, we gaan nu weer naar uh, het, uh, het betere jazzwerk. En uh, dat is voor de tweede keer deze ochtend uh, het Monty Alexander Trio. Uh, Monty Alexander wordt begeleid hier door John Clayton op bas en Jeff Hamilton op drums. Een uh, opname. Hij heeft een hele serie uh, ...cd's gemaakt in de tijd... ...dat was in oktober 2007... Uh, ...in Duitsland... Uh, ...bij uh, MPS... ...The Most Perfect Sound Edition... ...studio's. En uh, van, de, uh, van die serie... ...cd's heb ik uh, gekozen... ...het nummer van Michel Legrand... ...wat aansluit bij het thema van vandaag... ...The Theme of Summer of 42... ...de bekende film natuurlijk... Ja, dat waren de laatste bastonen van John Clayton die Monty Alexander begeleidde in A Theme from the Summer of 42. Uh, weer een uh, vocaal nummer. <coughs> het, eerste, het tweede na uh, dit tweede uur. Na Pia Beck gaan we nu luisteren naar weer een vocal group. In het eerste uur hadden we de Four Freshmen en nu hebben we de Hilo's. De uh, Hilo's uh, uit 1958 van de CD The Columbia Years met uh, leider Gene Perling, die na de hand uh, ook in andere vocale uh, groepen heeft gespeeld, uh, gezongen. En uh, hier bij de, Columbia, uh, bij de Hilo's zingt hij met de rest van de groep Bob Strazen, Bob Morse en Clark Burroughs de het nummer Summer Sketch <middels> Ja, dat was er. de High lows. met Gene Perling... die nadal natuurlijk ook de Singers Unlimited heeft opgericht... en daar grote successen mee beleefde. Terug naar Nederland. Joke Bruijs. Joker die begeleid wordt op dit nummer door Louis van Dijk, piano... Sjoerd Dijkhuizen op de Sax, Martin Oster, gitaar... Edwin Corsilius bas. Frits Landersbergen vibrafoon en drums en Jeroen de Rijk percussie. Een opname uit 2003 op By Leo van de CD Close To Me. We luisteren naar Jokers interpretatie van Summerwind. Your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled the golden sand. Two sweethearts and a summer wind. Like painted guides, those days and nights they went flying by. Bruis met de Summerwind, een heerlijke swingende uitvoering. Uh, een uh, tijd geleden, uh, toen ik uh, in Spanje was, uh, liep ik in een vlakwinkel uh, binnen. Die hebben nog steeds prachtige jazzafdelingen. Uh, en uh, daar tikte ik een uh, box van vijf uh, CD's met tien uh, heruitgaven van LP's op de kop. En uh, een daarvan, van die cd's was uh, een combi van de LP Mingus 3 en The Clown. En uh, daar vond ik uh, ook een prachtige uitvoering van, uh, van Summertime. En Charles Mingus, dit is een opname uit '57 alweer, een hele tijd geleden, wordt begeleid uh, met uh, Shafi Hadi die alternerend op alt- en tenorsax op deze LP speelt... Jimmy Knapper op trombone, Wade, Lack op piano... en Danny Richmond op drums. Uh, het is uh, inmiddels de vijfde uitvoering van Summertime, deze uitzending... Uh, maar ook weer een hele andere interpretatie. Luistert u naar Charles Mingus en zijn groep met Summertime. En dat was uh, Charles Mingus met een bijzondere uitvoering van Summertime. Er komt er nog eentje, weer een hele andere uitvoering. En dan zie je wat je toch allemaal met zo'n nummer als uh, uitvoerend muzikus uh, kan doen. Het is iedere keer een compleet nieuwe interpretatie. Uh, na een heleboel jaren stilte vanwege een verschrikkelijk... Uh, ik dacht, auto-ongeluk, eh, kwam Lex Jasper in 2017 weer terug achter het klavier, achter de vleugel. En hij maakte een solo-opname eh, bij Albert Haan Piano's in Groningen op eh, 5 en 6 augustus 2017. Het was zijn eerste opname weer eh, en dat was een cd helemaal solo. Het heette, die cd heette Make Someone Happy... En wij luisteren naar de uitvoering van The Summer Knows. In het eerste uur hoorde u me van Bill Evans en Eddie Gomez... maar nu van Lex Jasper, The Summer Knows. Dat waren de pianoklanken van Lex Jasper met de Summer uh, Ik heb voor de tweede keer Dave Brubeck uh, voorstaan. Maar van een andere LP. Namelijk uh, uit 1961 de LP genaamd The Quartet. Ook hier wordt Dave weer bijgestaan door Paul Desmond op alt. Eugene Wright op bas. En Joe Morello op drums. We gaan luisteren naar... Dave Brubeck's interpretatie van Summer Song. <applaus> Ja, dat was het Dave brubeck Quartet met Summersong. Uh ik kom aan de laatste uitvoering van Summertime. We zijn er nog niet. Uh, we komen nog daarna nog wat andere mooie nummers. Maar dit is wel een hele klassieke uitvoering. Namelijk van Rita Reis. Van haar LP uit 1960. Marriage in Modern Jazz. Die uitkwam naar aanleiding van het huwelijk van Rita. Met uh, Pim Jacobs. Uh, ze wordt dan ook begeleid door Pim natuurlijk op piano. Wim Overgouw op gitaar. En broer Ruud van Pim op Bas. De Rita Reis en de Pim Jacobs trio met Summertime. Summertime. little baby. met uh, haar trio met Pim Jacobs, Wim Overgouw en Ruud Jacobs. Uh, het ene na laatste nummer, twee na laatste nummer... wat ik klaar heb staan, is van de pianist Hampton Halls. En ook hij speelt een nummer uh, van de... LP CD The Green Leaves of Summer en daar speelt hij het gelijknamige nummer van The Green Leaves of Summer. Hij wordt begeleid door Monk Montgomery op bas en Steve Ellington op drums. Ja, omdat dit een nogal lang nummer is. Wat uh, nog een tijdje zo doorgaat. Uh, draai ik hem langzaam uh, weg. Om de volgende, het volgende nummer aan te kondigen. En dat is wel een uh, bijzonder nummer. Namelijk, uh, het is ook nooit commercieel uitgegeven. Het is een opname van Mary Duis, De vrouw van Willem. Uh, ...begeleid door Jean Toets-Tielemans... ...op gitaar en op uiteraard mondharmonica... ...en Ruud Jacobs op bas. Ik heb begrepen dat het een... ...het is een opname uit 1987... ...en als ik het verhaal goed heb begrepen... ...is dat een privéopname geweest... ...bij Willem Duis uh, thuis aan de Côte d'Azur in zijn huis... ...waar uh, Toets en uh, Ruud ook over de vloer waren... En het is ooit uitgegeven op een klein plaatje, een EP'tje. Uh, alleen voor gebruik van vrienden en bekenden. Maar dit nummer is toch terechtgekomen op een verzamelnummer, een verzamelcd genaamd 35 jaar muziekmozaïek. En daar horen we dus uh, de vrouw van Willem, Meriduis. Begeleid door Toets Tielemans en Ruud Jakobs, we gaan luisteren naar The Things We Did Last Summer. The boat rides, we... song The things we did last summer I'll remember all winter long The midway and the fun The cupid dolls we won The Valurant that you were strong The things we did last summer I'll remember all oh, winter long We used to pack We never could explain That sudden summer rain The looks we got When we got back The leaves began to fade Like promises we made De klok van 12. We hebben nog twee minuten in deze uitzending. En terwijl de klanken van Mary Duis en Jean-Toet Stielemans nog te horen zijn op de achtergrond, komen we bij het einde van het programma. En als laatste heb ik uh, voor u klaarstaan uh, de pianiste-vocaliste Shirley Horn, begeleid door uh, een orkest onder leiding van Johnny Mandel. Een opname uit 91. En zoals het hele thema deze twee uur was. Summer gaan we er uiteraard ook met Summer uit. Summer estatie. Hopelijk tot een volgende keer. We gaan nu luisteren naar Shirley Horn. Tot de volgende keer.